Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een hotel in Albergen in Overijssel wordt vanavond gedemonstreerd tegen de opvang van asielzoekers. Volgens de krant Dubantia zijn er zeker tientallen mensen met spandoeken en zou er vuurwerk zijn afgestoken. Het COA heeft het hotel gekocht vanwege het grote tekort aan opvangplekken. Het kabinet maakte bekend dat de vergunning sowieso wordt verleend zonder akkoord van de gemeente. De verantwoordelijke wethouder is verrast, voelt zich overvallen en noemt het een bedenkelijk besluit. De Amerikaanse president Biden heeft zijn handtekening gezet onder een zwaar bevochten investeringsplan. Het parlement kon het lange tijd niet eens worden over de wet, maar ging onlangs toch akkoord. In totaal wordt er 750 miljard dollar geïnvesteerd, onder meer om klimaatverandering aan te pakken. Ook worden er grote bedragen gestoken in zorgverzekeringen, het drukken van medicijnprijzen en het terugbrengen van het begrotingstekort. Het ministerie van VWS heeft interne nota's en e-mailberichten openbaar gemaakt over de mondkapjesdeal met Siewert van Linden. Na wopverzoeken van de Volkskrant is er veel tijd overheen gegaan, omdat de betrokken ministers vonden dat het te moeilijk was om alles bij elkaar te krijgen. In de zee bij Noordwijk is vanmiddag een man verdronken. Zijn lichaam werd in de branding gevonden. Het gaat om een 58-jarige man uit Voorhout. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hoe en wanneer hij is verdronken is nog onduidelijk. De internationale autosportbond FIA heeft een nieuw motorreglement voor de Formule 1 goedgekeurd. Vanaf 2026 rijden coureurs in auto's met schonere motoren en neemt het elektrisch vermogen van de wagens toe. De FIA wil de sport verduurzamen en streeft ernaar vanaf 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Het weer, het koelt vannacht af naar 17 tot 21 graden. Morgen in het noordoosten mogelijk nog wat zon. Verder bewolking en buien. Mogelijk ook met onweer. Het wordt 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de nacht.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 De snader hangt Ik dans mijn oog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 I'm mm -hmm. I'm mm not -hmm. for a while I can't eat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 niet alleen. Yeah. 6.9 is zon zee Danford and Summer Hits baba. ba ba, ba, ba. Mhm mm mhm mm aha aha Oh dit is die uh ding Salzer. Mm. Elektriker Salzer. Oh, elektriker Salzer. Ah. Naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. renner naar Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviert.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 Yeah, yeah, yeah, yeah. Huh? you are only you and that i toujours think only you can a I mean, boy crazy since i was like 10 i like him but also like his friends yeah. that's for 20 something first time i'm in this but i belong to me bunny oh, yeah. made a bag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 Je t'aimerai pour toujours. Euh, maar pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? I'm